Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit weekend sliepen er weer meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat mag niet. Voor elke keer dat er te veel mensen overnachten... moet opvangorganisatie COA 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt. De totaal van die dwangsom staat inmiddels dik boven een miljoen euro. Het COA zegt dat de asielzoekers niet kunnen doorstromen door een tekort aan opvangplekken in het land. Een derde van de asbestcontroleurs doet zijn werk niet goed. Het gaat om de mensen die na een opruimklus komen kijken of alles echt weg is. Ze hebben vaak veel te weinig tijd voor een goede controle, zegt de arbeidsinspectie. Eigenlijk bijna wekelijks treffen we locaties aan waar de locatie is vrijgegeven na sanering. Maar dat er toch nog asbestrestanten worden gevonden. Volgens de inspectie willen eindcontroleurs gauw door om meer klussen te kunnen doen. Een man van 70 in Italië moet zo'n 200.000 euro aan uitkeringen terugbetalen. Hij deed 50 jaar lang alsof hij blind was om dus een uitkering te krijgen. Bij een willekeurige controle viel hij alsnog door de man staat in het AD. De agenten volgden hem met camera's en zagen hoe de man op de markt zijn groentes goed bekeek voordat hij ze kocht. En ook werkte hij in de tuin alsof er niks aan de hand was. En Nederland kan deze week wereldkampioen voetbal worden. Wel, walking voetbal. Het WK voor senioren op een lager tempo is in Spanje. Oud-internationals als Hans van Breukelen en Kees Kist verdrokken vanmorgen vanaf Schiphol. En ze hebben er zin in. Kijk, ik ben international natuurlijk. En uh, als je dan dit nog weer mee mag maken... Ja. Dat vind ik gewoon geweldig, ja. En uh, nou, ze kunnen ook wel aardig voetballen. Dus dat betekent toch dat we wel, uh, denk ik wel een beetje kans maken. Als je dan toch een spelletje doet, dan wil je ook winnen. Maar uh, nee, het, het gaat vooral om het plezier. Het WK Walking Voetbal in Spanje duurt tot en met vrijdag. Het weer nog in het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het voorlopig droog. Vanmiddag en vanavond opnieuw regen, later ook met onweer. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 18 graden. verkeersinformatie.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 Ik hoor een brom. Ja, nou is die weg. Uh, Love is the Battlefield van... Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Pat Benneter. Dat zeg ik, Pat Benneter. Uh, tweede uur, uh, goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom en uh, uh, aangeschoven... Uh, Michiel uh, Hermsen uh, van uh, de fractie van de D66. Goeie voorzitter. fractievoorzitter. Uh, niet, niet zo lang meer, hè? Nee, nee, als het goed is niet. Nee. En, nee. en je opvolger zit naast je... Ja, <pelled hollow> ja, ja, ik weet nog niet dus, wat de stemmingen doen, maar ik heb wel voor hem gestemd. Oké, okay. ja. het ah. ja is er nog niet door. Nee, volgens mij is, het, is er nog geen uitslag. Oh ja, hij, uh, loopt, hij loopt, ja, al, hij loopt al met een V-speetje op. Met met Kijk, dat ligt. Ja. <stoppen> nee, we gaan het hebben over de, ja, de, de, de, de, het de, verbeteren van het vergunningssysteem voor parkeren in Zandvoort. Yeah. Uh, vertel eens, wat is er mis mee?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 Voor uh, dingen die misgaan. Klopt. Een vriend ja. van mij, Frank Paardenkoper, die heeft een uh, brief gestuurd naar de uh, Santos Krant. Ik weet niet of ik het gelezen heb. Dat heb ik gelezen, ja. ja, ja. En uh, nou, die, heeft, uh, die, is, die is maanden bezig geweest. om erachter te komen waar het fout ging. Ja. En, en, uh, dus er zit dan ergens een, een, een, een hiccup in. En uh, uiteindelijk heeft hij alles teruggekregen, is het allemaal uh, rechtgetrokken. Maar het is wel een hele hoop gedoe al, uh, ja. geweest.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 Zal je iedereen in die stroom op? Ook, ook de Rijksoverheid, ook de gemeente Antwoord, ook parkeerservice. Mm -hmm. Omdat die app gewoon niet echt gebruikt, vind ja. is. Nee. Maar ja, dat is, dat is denk ik een stap voor de volgende. Of een stap voor een volgend college. Of uh, ja, ja. Een, een nieuwe coalitie. Ja, het zal wel een keer gebeuren, natuurlijk. Ik denk het wel. En ik denk ja. ook wel op het moment dat je de hele tijd van dit soort vragen krijgt. dat je op een gegeven moment denkt: nou, we gaan het gewoon anders inrichten. Ja, nee, dat, dat is duidelijk. Uh, nou, dit is duidelijk, hè zo, denk ik.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 En... Ja, voor als, je, als je zegt van nou, dan koop je een parkeerplaats, kun je afkopen en dan moet je dan geld voor betalen, inderdaad. Mm -hmm. uh, een van die dingen die wij in ieder geval wilden doen, en dat hebben we uiteindelijk niet via de parkeernormenoten gedaan, maar dat nemen we dan straks mee in het GVVP, dat we wel dat soort. Uh, GVVP? Uh, ja, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Nee. Ja, <lacht> ja, Ik we een hele... ja, we hebben ja, echt veel geleerd deze, ja. deze morgen. Nee, maar wat we dan <lacht> probeerden <lacht> te doen is zeg maar te kijken of we niet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 Waar gewoon het limiet al wordt overschreden. Mm -hmm. En in sommige gevallen met 1500 ja. auto's per dag. Ja, nou ja, wat we in, in Zuid hebben gedaan met die, die Google-actie. Uh, oh ja. Dat ja. is natuurlijk uh, ja, best briljant. Maar, uh, ja, ja. En, en je ziet het in de landen gebeuren. En het, ik vond het wel grappig. Ik denk, oh, dat is, ik vond het nogal relatief la, laat opgepakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik weet dat ze het in, uh, hoe noem je dat, uh, bij de Efteling doen ze het. Maar okay. ook wat andere dorpjes waar ze het al deden. Je ziet het nu tegenwoordig aan de grens... dat de gemeenten zelf daar nu gaan inspringen... omdat de grenscontroles zijn dat ze gaan afwijken. En met nieuwe technologie komen ook nieuwe opties. Hè? Ja. Dus ja. je ziet gewoon wel door, verkeer, et cetera. Ja. Ja, op een gegeven moment ga je dan ook denken... oh ja, nou, ik kan het eigenlijk ook wel uitzetten. Ja. Ik heb er ook wel maar... over nagedacht in mijn ja. staat om dat te doen. Ja. Het is best wel eens lekker. Gewoon ja. even niet meer die toeristen er doorheen. Nee. nee, ik kan maar iets voor. Nee, maar, maar wel, je dat... ziet steeds kleinere auto's. <coughs> dus die kunnen dan weer zo in het vak ja, nou ja dat... ik zie wel een nieuwe dat is een nieuwe trend inderdaad ja, ja maar Am zijn... Amsterdam moet er ook voor betaald worden nu al klopt, want klopt, iedereen, klopt, ja. iedereen uh... ja, maar er kunnen dan drie op één vak dat zou kunnen ja ja, ja dus dat is ook een van de slimme oplossingen ja. alleen dat zijn er wel dat zijn wel zeg maar uh, uh, dat zijn niet eigenlijk geen auto's nee dat zijn een soort scootmobielachtige <laughs> ja. want daar zijn ze eigenlijk voor bedoeld en nu wordt het in steden is het heel hip ja, ja. ja. Het is makkelijk, je bent droog, het is elektrisch. Maar ja, om uit Duitsland te komen met zo'n ding is ook niet helemaal de bedoeling. Dan moet je toch een tweede auto hebben. Dat denk ik wel, ja. Ja, goed, het liefst elektrisch dan, hè? Ja, nou ja, nu blijkt dat hybride auto's net zoveel uitstoot hebben als benzineauto's. Ja, en in sommige gevallen zelfs meer. Ja, klopt. Dat is toch ook bizar? Maar nou ja, dat is ook een beetje spelen, denk ik, met, uh, met informatie. En daar kom je dan wel later weer uit achter. Mm -hmm. Ja, en dat is natuurlijk best wel, het is best wel eigenlijk is gewoon fascinant voor de fabrikanten. Ja, maar goed. Dat, uh, ja. ja, ergens hadden ze al veel sneller op waterstof of iets anders moeten gaan. Ja, nee, nee, heel helemaal ja. ja, dat is uh, duidelijk allemaal, ja. uh, uh, Michiel. Uh, nog een paar maanden dan hè, voor jou.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 we hopen ergens nog een keer Haarlem aan te sluiten. Mm -hmm. uh, maar dan zijn we bestuurlijk geficeerd. En, uh, en ja, het zou wel mooi zijn als we straks dan twee leden van Zandvoort in het bestuur hebben zitten daar. Ja. We hebben we toch wat meer... Uh... En hoe lang heb je het gedaan? Ja, dan heb ik het bijna twaalf jaar gedaan. Je meent het? Ja. Dan ja. Ja. Ja. ben je een oude uh, nou rot in het vak. Ja, ja, niet <laughs> volledig raadslid. Uh, ik ben nooit een keer begonnen als buitengewoon raadslid. Maar uh, ja, echt wel ruim... Uh, ja. Ja. Het is nu elf jaar... Zes of zeven maanden of zoiets dergelijks. Ja. Ik vind, het, uh, ik vind het knap. Met veel plezier. Zeker. Ja, ja soms ook niet hoor. Nee, nee. oké. Okay, maar... <laughs> oh. oh, maar voor het grootste gedeelte wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. ja en jullie, jullie, jij bent de, de, de, de enige raadslid eigenlijk. Ja. Van deze 66. De is ja. commissielid. Ja. En uh, wordt uh, Rob nu ook raadslid? Ja. Uh, ja, dat ligt ook een beetje aan... Uh, nou, ja, als, als hij lijsttrekker wordt en het ja. is definitief... Uh, dan is de kans aanwezig dat hij raadslid wordt. Ja, ja, Rob groot. de Graaf. Uh, groot groot voor, kans, ja. ja, ja. Voor, de, voor, de, voor de kenners. Ja, ja. Nou, en ik denk als, het, als dit zo doorgaat... dus wat landelijk ja. he, uh, heeft, ja. zeg maar... dan zou het ook zomaar kunnen dat het echt doortrekt... ook naar plaatselijk. want Dat okay. zie je gewoon met lokaal. Dat zie je ja. echt gebeuren. Mm -hmm. En ik zie ook wel, ook in mijn omgeving... ook wel meer mensen die toch wat meer D66 gestemd zijn... Ook al, als ik het erover heb, dat ze het opeens uit er daar ook over beginnen. Mm -hmm. en dat, is, dat is echt een, een, een trendwijziging. Maar ga je het niet enorm missen na twaalf jaar? Uh, ik denk de adrenaline, zeker. Ja, dat ga ik zeker missen. Dus ik, uh, ik denk dat ik gewoon een Kom op... vaak kijken. Ja, nou, <laughs> ik moet op een gegeven moment ook wel denken natuurlijk, aan mijn eigen... eigen nou, want het vraagt best wel ja. veel. Je bent nog best wel lang bezig vaak.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 Padellen is gewoon overal de schuld van. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, Michiel, hartstikke bedankt voor het ja, langskomen. Leuk dat je het uitgelegd hebt. En uh, fijn uh, dat er uh, uh, van D66 hopelijk een oplossing komt voor dit... Uh dit probleem. Ja, en daar gaat een nieuwe raad waarschijnlijk over beslissen. dus Ik kijk er heel erg naar uit, maar Rob weet dan ondertussen al wat we willen. Rob zit naast je hoor. Maar ik zeg het maar, want iemand weet dat hij naast me zat. Hartstikke goed. daar Zeer bedankt. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. van uh, Kajak. En uh, de zanger is uh, vorige week of deze week overleden. En uh, ja, het is altijd heel sneu. Er zijn heel veel bekende oh. uh, uh, Nederlanders uh, dit jaar uh, ons ontvallen... Hmm. Dat hebben we gezien uh, ook bij de, bij de uitreiking ja, van de Gerard Koks en, Gerard en, uh, Cox en uh, Rom Brandsteden ja, en, uh, en nou, Oke Bruijs ook nog. We gaan ze niet Geen allemaal opnoemen. Uh, nee, opdoemen. we gaan ze niet opnoemen. Dan zijn we een half uur verder. Maar wel zo. En uh, nee. ja, aangeschoven, Luc uh, Boon en uh, Hans Heilig. En uh, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de toegankelijkheid. Want dat hadden we vanochtend ook al. Uh, toegankelijkheid bij uh, de stemlokalen. Want als je uh, visueel gehandicapt bent. Ja, dan uh, ja. is het uh, vaak heel lastig om daar te komen. En om, uh, uh, ja, om, om, om het... Überhaupt uh... uh, het kiezingsprogramma te lezen. Je ja. voor te bereiden. Ja, daar staan helemaal niet stil, hè? Ja, ja. Hans Heilig, uh, ver, ver, jij bent projectleider van Haarlem en Zandvoort. Ja, uh, van de stemlokalen. Hoeveel zijn dat er? Uh, voor Zandvoort zijn dat 13 stembureaus. Uh -huh. en voor Haarlem 87. Zo. Dus samen 100. Ja, en mag ik jij zeggen? Ja, zeker. Uh, jij, jij bent verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, zeg maar, ook. Ja, nou ook. Ja. Ik, ik ben eigenlijk gewoon als projectleider verantwoordelijk voor de gehele verkiezingen, dat, ja? het, dat die uh, goed verlopen. Mm -hmm. En uh, daar hoort toegankelijkheid bij. Okay. De, de stembureaus die moeten gewoon uh, zo goed mogelijk toegankelijk zijn... voor iedereen die wil stemmen. Ja. Wordt het elk jaar beter? Ja, ik vind van wel. Ja. Uh, de, de, de toegankelijkheid is eigenlijk steeds meer een, een hot item ja. aan het worden... En uh, dat komt ook omdat er vanuit het ministerie uh, van Binnenlandse Zaken samen met de uh, Vereniging Nederlandse Gemeenten is een actieplan uh, opgesteld. Uh, het verbeteren van de toegankelijkheid. Okay. En dat gaat over 2025 tot en met 2029. Mm -hmm. Dus ze hebben, ze hebben er nu een nulmeting gedaan. En elk jaar gaan ze de verkiezingen evalueren en kijken uh, of het verbeterd is en wat er, dan, uh, wat er dan nog verder beter moet. En dat geldt voor alle uh, lokalen? Dat Alle. geldt voor het hele land. Elke okay. gemeente, die kent elke gemeente... elke projectleider in ieder geval... die zou dit plan in ieder geval een keer gezien moeten hebben. Mm -hmm. En uh, dit mee moeten nemen bij de, uh, bij de stembureaus. Wat zijn de grootste uh, drempelpunten? Letterlijk. Nou, letterlijk. ja, ja Letterlijk. <laughs> ja. drempels. De drempels. Ja. ja. Bij heel veel uh, locaties uh, ligt een drempel of een mm -hmm. opstap. En... Uh, nou ja, goed, als je goed mobiel bent, dan uh, is dat natuurlijk geen probleem. Maar al, al loop je maar met een rollator, dan uh, is een kleine drempel al een pro probleem. Laat staan ja. een rolstoel, laat staan als je niet ziet. Ja, dus, uh, ja want het wordt heel snel gekeken naar uh, mensen die in een rolstoel zitten, dat daarvoor ja. uh, goed toegankelijk moet zijn. Maar voor Luke en ja. alle anderen, ja. dat is weer een heel, hele afdeling apart eigenlijk. Ja, zeker. En, en uh, ja, het is een beetje gek om te zeggen, maar het lijkt wel alsof, er ook, uh, alsof de groep steeds groter wordt. Want mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk uh, minder valide mensen in een, in een rolstoel of uh, uh, met een rollator. Maar het, het heeft ook met de vergrijzing te maken natuurlijk. Ja, en, en uh, maar ook, je hebt ook uh, uh, je hebt lichamelijke beperkingen, maar je hebt ook mensen met geestelijke mm -hmm. beperkingen. Ja. En uh, ja, die groep die komt er nu ook steeds meer bij. Oké. Okay. En wat dus... veel mensen nog niet weten is dat dat Loek hulp zou mogen krijgen bij het stemmen. Ja, klopt. is zo'n ding dus schaam. Ja, uh, goedemorgen. Ja, schuif ik de microfoon erbij? Goedemorgen, Loek. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Welkom. Uh, ja, jij, jij bent uh, ervaringsdeskundige, hè? Dat zegt men. Ja, ik ga nu voor de derde keer naar Stemgro, <laughs> zelfstandig. Oké. Okay. En ik ga zelfstandig stemmen. En ik hoop... Vorige keer waren het er maar totaal twee die dat hebben gedaan. Ik hoop dat er dit jaar... Ik hoop op een verdubbeling. Oké. Okay. Ja. Maar vertel eens, hoe, hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Want je kan, je kan, jij, jij bent visueel... Uh, uh... In principe kan je alles zelfstandig. Want er zit een stembox bij. Die moet je aanzetten. Mm -hmm. En dan zegt die partij 1 is CDA. Partij 2... Van A. nou zo noemt hij ze allemaal op. Mm -hmm. Maar wil je een bepaalde persoon hebben en je gaat op de PvdA stemmen en dan heb je dertig personen, je zegt die persoon 1x, persoon 2y. Ja, nou, duurt gaat even. dat je bent even bezig. Ja. Dus het verstandig is om thuis met een ziende ja. die verkiezingslijst even door te nemen ja. en je stem op, uh, nou, op nummer 1, dat, dat is in algemeen de regels dat je dat doet. Maar wil je een bepaalde persoon hebben, nou, dan moet je aan de ziende persoon even vragen: welk nummertje is dat? Mm -hmm. Nou, dan heb je de stemmel. Soms is hij zo groot, 20 centimeter. Soms is je anderhalve meter, want je ja. hebt 100.000 uh, partijen. Nou, dan heb je bovenaan staat nummertje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan ga je met je handen voelen. Oh, dit is 1. Ja, ja, ja, precies. En dit is 2. En dit is drie. Nou, en, wil je partij 1 stemmen? Oké, okay, dan zitten er allemaal per vijf. Zitten er allemaal open vakjes? Mm -hmm. Nou, dan ga je maar tellen. Ja, nou ja, duidelijk. Uh, maar voor jou toegankelijkheid is, want ik zie dat je hier een drempel op gaat, or, ja, dat is helemaal geen probleem voor jou. Dus toegankelijkheid is wat makkelijker voor jou dan voor iemand in een rolstoel of met een uh, rollator, denk ik. Ja, mijn benen werken nog heel goed. En als ik mijn stok maar goed gebruik, dan kom ik redelijk tot goed door het land. Ja, ja dat is duidelijk. En uh, ja, jij, jij bent uh, uh, visueel uh, gehandicapt. Uh, nou, je hebt net verteld hoe het allemaal in elkaar zit. En uh, ja, de, de, de manier waarop het uh, beter moet, hoe, hoe, uh, hoe, hoe, hoeveel beter kan je het maken? Hans. Ja, weer even de microfoon pakken. <laughs> ja, hoeveel beter kan je het maken? Um... Waar, waar, waar schort het nog aan? Nou, in, in Zandvoort zou ik bijna zeggen, uh, schort het bijna nergens aan. Want uh, als ik kijk, in Zandvoort zijn 13 stembureaus en daarvan zijn er 12, uh, zeg maar, uh, volgens ons in ieder geval rolstoel toegankelijk. Mm -hmm. Dus als er al een drempel lag, hebben wij daar een oploopje voorgelegd waardoor okay. iemand er goed op kan rollen, mm -hmm. zo maar te zeggen. Uh, de Brandweerkazerne die hebben we als niet goed toegankelijk voor rolstoel uh, gedaan. Uh, dat komt omdat je daar boven stemt. Nou, met een rolstoel kan je de trap niet op. Nee. Maar achterin in het gebouw is een, is een lift, dus die zouden daar ook nog kunnen stemmen. Oké. Okay. Maar omdat het iets ingewikkelder is... hebben we die maar als niet rolstoel toegankelijk gezet. Uh, verder met een rollator kan je eigenlijk overal in, uh, in Zandvoort. En uh, wat, we ook, uh, wat ook gevraagd wordt is... of er uh, in locaties uh, of in stembureaus invalide toilet uh, aanwezig is. Want het kan natuurlijk gebeuren dat je, ja. Ja, dat je moet. Hè, van de zenuwen. Mm -hmm. uh, <laughs> en... <laughs> En uh, we hebben ook zoiets als het heet uh, prikkelarme uh, ja. stembureaus. Er, er, zijn, er is ook een categorie mensen... en dit is wat ik bedoel, met die categorieën worden ja, groter. Juist, ja. Er is ook een categorie mensen die uh, heel veel hinder heeft van omgevingsgeluid. En dus eigenlijk moet je daar een zo stil mogelijk uh, ja. stembureau voor regelen. Ik ga er al zachter van praten ook. <laughs> maar ook uh, mensen die het niet tegen kunnen als er te veel mensen bij elkaar zijn. Ja. Dat, dat zorgt ja. ook voor spanningen ja. bij sommige mensen. Ja. Maar um, er was een spotje op de radio dat uh, er een instantie is die mensen kan helpen met het uh, stemmen en het voorbereiden op het stemmen. En Loek zei net het woordje schaamte. Um, maar zijn er is, is het een soort van oproep die we kunnen doen van wil je iemand helpen bij het stemmen? Uh, is dat dan handig? Uh, ja, hoe bedoel je dat precies? Nou, of je het voorbereiden, uh, de, de stembiljetten voor, of de stempartijen of de alle partijen voorlezen. Want dat kost best wel tijd. En daar wil je misschien ja. even over praten met iemand die het niet goed kan zien. Ja, ik, ja dat, of dat zijn er, dat, er al. Ik denk, ik denk dat elke hulp gewoon. Ja. We zijn ook uh, op de wereld om elkaar te helpen. Ja, daarom. Dus ik denk dat elke hulp die je aan ander kan geven... dat dat ja. welkom is. Ja. Maar ik denk dat het ook heel persoonlijk is. Want, ja. want de ene persoon wil het liefst alles zelf doen... ook al hoe moeilijk het ook is. Ja. En de andere persoon staat veel meer open voor hulp. Ja. Maar ik denk dat het voor iemand die echt helemaal niets kan zien... dat het wel fijn is als er iemand... Ja. Uh, hem of haar thuis kan helpen. Precies, of de voorbereiding. luisteren. wat Loek net zegt, partij ja. 1 is uh, PVV, partij 1. Ja, uh, ja. Uh, Zodat je dat thuis kunt voorbereiden. Omdat het stemmen met stemhulp is, is prima te doen... maar het duurt wel even. Dus als je al weet waar je op gaat stemmen... dan ben je veel sneller klaar. Ja. Ja. Dus ik zou zeker zeggen, ja... Uh, als we dat kunnen stimuleren, uh, die hulp, dan is dat uh, top. Ja. Ik neem aan dat uh, blinde geleidehonden ook binnen mogen komen... Ja, zeker. Die mag er ja. ook binnenkomen. Ja. Maar hoor, heb jij geen uh, blinde geleide hond, Noek? Mm, uh, het is geen blinde geleide hond. Want je hebt zelf een hond nodig. Het is een, het is een geleide hond voor blinde en slechtziende mensen. Okay. Fout, die fout maakt iedereen in de ziende wereld. En wij maken er altijd een grapje over. <laughs> want we blijven wel... Dat kun je ook het beste doen. Ja, ja. Ja, want anders maak je het voor, voor jezelf heel moeilijk. Ja. Glijdenhonden of hulphonden, die zijn in principe verplicht overal naartoe te mogen. Die mag je niet weigeren. Oké. Okay. Nou, dat, dat is mooi. Bij, dat, is, dat is in principe bij wet geregeld. Mm -hmm. Dus glijdenhonden en hulphonden, die mag je overal mee naartoe nemen. Maar is het niks voor jou, een geleidehond? Nee, te veel zorg. Ja? Ja. Drie, vier keer per dag moet je hem uitlaten. Ja. In wind, regen, sneeuw. 30 graden. Oh ja, en geen vijf minuten uitlaten, want het is een glijdwond. die moet je laten werken. Twee ja. keer per dag minimaal. En dan minimaal een uur, anderhalf uur. Ja. Dus het is bijna een dagtaak. Ja. Nee, dat past niet in mijn straatje. Nee, nee, duidelijk. Duidelijk. Uh, nou, zijn er nog uh, dingen die we onbesproken uh, hebben? Nou, ik. Uh, ik ben er volgende week op de woensdag. Ja. Ik wil er zijn van 1 tot 4. Dus als andere slechtziende en blinde mensen toch zelfstandig willen stemmen... en ze hebben toch een klein beetje hulp nodig... dan ben ik tussen 1 en 4 aanwezig in de blauwe tram. Wat goed. Wauw. Nou, top. Goed zeg. En uh, hoe, hoe kan jij mensen uh, helpen? Nou, ik kan ze al in de stoel zetten en dan kan ik kan zeggen van... nou, dit is bij de stemmal. Neem beide handen. Ga je eerst voelen hoe groot die is... En dan kan ik je uitleggen van, nou, bovenin zitten de cijfertjes. Ga maar proberen te voelen. Want je moet het. Je moet in een keer. die stem al in je honden hebben gehad. Ja. Want dan weet je ongeveer. hoe dat dan gaat werken. Knap hoor. Ik vind het. Knap ja, uh, ook. Ja. Je wil dat het verdubbelt dat de mensen. Hè, nou, gaan stemmen. Dus. Nou, de blauwe tram: uh, van uh, 2 tot 4 ben jij er. Uh, voor mensen die uh, visueel gehandicapt zijn. Uh, kom langs, zou ik zeggen. Kom stemmen. Nou, kom stemmen, ja. ja. Hoe zit het eigenlijk met Haarlem? Is Haarlem uh, um, uh, problematischer wat uh, toegankelijkheid uh, betreft dan in uh, Zandvoort? Uh, ja, Haarlem is zeker problematischer. Maar het komt ook omdat Haarlem groter is. Ja. Want we hebben er daar 87 stembureaus en, en Zandvoort 13. Ja. Uh, maar waar je ook vaak mee te maken hebt is dat, uh, dat we stemlokalen hebben op uh, uh, niet gemeentegrond ja, ja. dus je kan je wilt het liefst wil je natuurlijk een permanente oplossing um, maar ja dat op niet gemeentegrond is dat, uh, is dat bijna niet te doen nee. op gemeentegrond is het ook al heel lastig want het duurt echt enorm lang voordat je dat kan realiseren um, maar, maar uh, niet gemeentegrond dus wat, wat we dan doen is dan laten we dus drempels maken die zijn vaak echt heel lastig te maken omdat de ondergrond niet stabiel is of zo, ja, zo ja. loopt. Dus, dus de problemen zijn er. Ja, de problemen. Er zijn meer uitdagingen, uitdagingen in. Ja. ja, zeker. Zijn, zijn jullie als projectleider uh, landelijk ook uh, uh, Communiceren jullie ook landelijk met elkaar? N nee, nee, niet, niet, uh, niet hierover. Zeg maar. mm -hmm. Er is natuurlijk wel, uh, je hebt wel van die uh, congressen. Uh, en nou ja, daar, daar kom je elkaar altijd tegen. En dan heb je het ook over dit soort dingen. En uh, je kunt op, uh, op een forum kijken... waar mensen vragen stellen en antwoorden zie je dan. Dus, dus dat is op zich wel handig. En van omliggende gemeenten, zoals uh, uh, en Meer, mm -hmm. ja, daar die weet ik te vinden, weet je, die, ja. die projectleider. Dus de mensen die je kent, die zoek je dan vanzelf wel op. Maar het is in principe een baan voor een, eens in de vier jaar. <laughs> nou... Dat zou je denken, maar dat is helemaal niet zo, omdat we elk, elk jaar verkiezingen hebben. We hebben tot en met 20, 20, 29 verkiezingen. En is het een vaste baan? Nou, voor mij, ik ben de enige, zeg maar, die uh, vast met verkiezingen fulltime bezig is. Oké. Okay. En voor de rest worden de verkiezingen door het klantcontact, klantcontactcentrum georganiseerd. Uh -huh. Dus het zijn allemaal mensen die naast hun werk dit uh, erbij doen. Oké, okay, wat bijzonder. Ja, het, ja en want, want het klantcontactcentrum klant, klant loopt ook door. Mm -hmm. uh, de ja. mensen komen de hal binnen, de mensen bellen. En, uh, dus roostertechnisch is het ook een heel, uh, hele uitdaging om mm -hmm. nou, te regelen. Helemaal top. Ja. Nou, uh, laten we hopen dat het allemaal uh, voor elkaar ja. komt. Ja, en uh, volgende week woensdag, hè? Ja. Die day Dan gaat, ja. Iedereen de gaat iedereen naar het stembureau? Gaat iedereen naar de stem. En, en uh, hm. voor uh, Zandvoort uh, ja, heb je natuurlijk hulp van Loek. En nou, look, is, is in uh, mijn pluspunt in de Blauwe Tram. Ja. Ja. En de voorzitter van het, uh, uh, van het stembureau van de Blauwe Tram, die assisteert ook. Oké, okay. ja. perfect. En dat Mooi geldt, ook, geldt ook voor Haarlem. Ja. Mag ik jullie heel veel succes wensen aanstaande woensdag. Ja. Volgende ja, week woensdag. Dankjewel. Okay. En, bedankt. en bedankt. Jullie ook bedankt. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM.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 Sad time. Ja, ik, er komt net een telefoontje binnen dat het de 29ste is. Dit is niet volgende week woensdag, maar de week erop de verkiezingen. Ja, eerst herfstvakantie. Eerst uh, herfstvakantie en daarna gaan we verkiezen. Gaan we kiezen? Gaan we stemmen? We gaan stemmen. Ja. Wil je nog een stemadvies voor mij? Ja, ik zou VVD doen. Okay. Maar dat is mijn Absoluut mening hoor. Absoluut niet. <laughs> ik ben <laughs> Goed, en tegenover ons Willem Strooman. Ja. Uh, nou, vaste gast natuurlijk in het, uh, in het programma hier. Goedemorgen, Zandvoort. En, ja. uh, nou, Willem, uh, uh, uh, op 8 november 2014 won de Nederlandse pianist Menjihan... de derde ja. prijs op het tiende internationale Frans Piano Pianoconcours in Utrecht. Ja. Ja. Niet gering. Fantastisch. Ja. Nou, ik weet van dat Frans Piano Pianoconcours dat mensen die daaraan deelnemen, dat de jury soms na twee minuten zegt, stopt u maar, oh dank u. Dus alleen al om deel te nemen en om je aan te melden daar... moet je van goede huizen komen. Laat staan dat je een prijs wint. Dat zijn witte raven. Juist. En. Maar, en deze pianist komt naar Zandvoort. Hij komt uit Zandvoort, ja. Hij komt uit Zandvoort. Nou nee, dat niet bepaald. Hij komt uit Shanghai. Oh, dat zeg ik. Ja. Ja. Dat is bijna zandvoort. Is... Shanghai aan Klinkt zee. Shanghai, Shanghai ligt aan zee, hè? Shanghai. Ja, ja. ja ik ben, nee. ben je er wel eens geweest? Shanghai. Ja? Nou, laatst nog een keertje. Toevallig, ja, ik zat in de tram en toen kwam weer ineens in Shanghai. Uit, maar... nou, Shanghai is een flinke stad, hoor. Ja, een flinke, een flinke ja. stad. Nee, maar het was inderdaad. Zijn vader is uh, in Nederland, uh, het was uh, wetenschapper. Die is aan, aan het werk gegaan in Delft, TU. De Okay. En toen, uh, na een aantal jaren, is vrouw een kind. Ze hebben allemaal daar één kind, dus hij was het enige kind van de familie. Zij is, uh, zijn moeder met, met zoontjes zijn dus achterna gereisd in uh, Nederland terechtgekomen. En in zoverre is het heel vaak zo met zulke getalenteerden... dat ze op zeer jeugdige leeftijd al geven van muzikaal talent. Mm -hmm. En dat was bij hem later. Hij was al zes, dat is eigenlijk al heel oud... Ja. voor een muzikus om te <laughs> beginnen. Maar goed, hij was zes en toen was er een, ineens was er een keyboard in huis. Zonder kennis van te lezen heeft hij de hele Sound of Music... helemaal uitgezocht hoe het klinkt. Verstelbaar. Dus dat geef je ja. als zesjarige ja. een aardige ja. Ja. Ja. Ja. indicatie... van wat je, wat je aanleg is. Maar zes jaar later, toen hij twaalf was... zat hij dus in het concertgebouw in Amsterdam. In de grote zaal. Ja. Als, als speler. Dus ik bedoel, het zijn, het zijn hele bijzondere dingen. Ja. Maar toen hij twaalf toen hij was, heeft hij het internationale pianocontest Maria Campina in Portugal gewonnen. Ja, ook. ook. daarna het concertgemaal inderdaad. Ja, ja, ja. En nou is er een, een, een donkere zijde aan deze concertpianisten. Vertel. Als, je, als je aan mensen vraagt, kun je een beroemde pianist noemen? Dan is het Dibi Shouyari en Lang Lang. Ja. Maar nou is het zo dat er in Nederland gemiddeld 10 tot 15 nieuwe bibi Bibisojaris en Lang Langs erbij komen. Alleen in Nederland al. Dat staan in, in de rest van de wereld. Dus het wemelt hier ja. van de absolute pianisten. Hoe komt het nou dat Lang Lang bekend is, dat bibi Bibisojaris bekend is? Dat heeft toch meer iets met een commerciële handigheid ja. van omstanders te maken. van familieleden die dat promoten. En als je gewoon fantastisch kunt piano spelen, is het vaak niet eens genoeg. Dus je het aan de weg timmeren. Jij bent, jij bent de organist, hè? Ja. En, ja. en uh, jij kan dus heel goed inschatten hoe iemand uh, piano speelt. Wat maakt deze man ja. zo bijzonder? Nou, het is een hele verstilde klank. Het is, het is, het is een onvoorstelbare... En wat is een verstilde klank? Ja, het is, het is wars van... van, van, van, van. Van, van aanstellen en, en, en bewegen en doen. Ik weet ook wat allemaal. Lang, lang trekt bij ieder akkoord een ander gezicht bijvoorbeeld. <lacht> want op termijn is ja, dat Misschien is dat nodig. Ja, kijk maar niet, want het is, je weet, het is niet om aan te zien. Ja, Dat ja. heeft deze jongen dus niet. Die is heel bescheiden, heel vriendelijk en heel, gaat zitten en speelt dan... Uh, vind ik wel een heel bijzonder programma. Die Prelude Choral et fugue van César Frank is eigenlijk een orgelstuk. Maar daar heeft Frank zelf een versie van gemaakt voor piano. Dat is deze dan. Dus dat is, dat is, dat is een gouden uh, stuk. Dan heb je dus de Bach. Dat zijn stukken voor klaversimbel. Die het op een piano uitmuntend goed doen. Mm -hmm. En dan natuurlijk ja, de echte pianocomponist bij uitstek. Frédéric Chopin. Krijgen we dus vier ballades te horen. Dus dat is, wat dat heeft is het een, een heel, heel bijzonder uh, programma. Is hij, is hij bekend eigenlijk in Nederland? Bij de, bij, de, bij de kenners? Nou, dat zeg ik. Dat is het probleem. Is Dat je jezelf bekend moet zien te maken. Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die ja, uh, van deze muziek we... houden. En, en... Ja, nou ja, onder, onder muziek zal hij bekend zijn. Ik ja. moet je bekennen. Ik had nooit van hem gehoord. Maar wat ik je net zeg. Er, zijn, er lopen hier tientallen. Steek op straat je been uit. En er struikelt een concertpianist over. Ja, <lacht> Nee, bijna ja. niet gelukt nee, hoor. Nee, nee. <laughs> nee dus dat is, dat is natuurlijk zo, dus uh, nee. Maar wie heeft hem aangedragen dan om hier te komen spelen? Een van ons vieren. Okay. Uh, we zijn met z'n vieren als, als stichting, als bestuur. Ja. En uh, we hebben gisteren dus trouwens weer een pianodag gehad in de kerk. Want uh, voor zo iemand, ja, die vleugel, die uh, is dus formeel. Is onze van mij eigenlijk onze vleugel? En we hebben gisteren dus weer een, een onderhoudsbeurt gehad. Dus hij is speciaal weer opgeknapt voor, uh, voor het uh, concert. Het concert is dus morgen. Hoeveel is het? 19 oktober om, uh, om drie uur. In de protestantse dorpskerk hier te Zandvoort aan Zee. Wil ik toch vast van tevoren nu even vermelden. Dat wij dus. Ja, dat doe ik meestal nooit, maar nu wel even. Op zondag 16 november komt dus de negende van Beethoven, komt hier in de Agatha-kerk. Het veelconcert van Mendelssohn. En dat is het Heemsteds Philharmonisch Orkest en het Concertkoor Haarlem. Mooi. En daar hebben we nou, dus daar ben ik bij. kaarten. Ja, er zijn kaarten al verkoopbaar bij het Tromp Kaasboer winkeltje... of bij ons op, op de website. Ik zeg het maar eventjes. Kijk, helemaal goed. Meestal doe ik dat niet zo, maar in dit geval... Ja, maar het is wel goed, want dan kunnen mensen het... Een Want kruis zit in agenda. Wij zijn jarig, hè? Wat zijn nou? Wij zijn jarig. Zijn jullie jarig? Ja, we bestaan 25 jaar. Wacht even, doen doe even een op. Ja, ja. we ja. hebben een feestdoetje hier. Oh! We oh. oh. ja, er <laughs> ja. ja, nee, we bestaan uh, 25 jaar dit jaar. Dus... Nou, wat goed. Nou, nou, Kijk eens. Ik heb de 25 jaar <laughs> nog niet volgemaakt, maar het, de stichting bestaat inmiddels. De stichting, 25, uh, 25 jaar. jaar. En hoe heet de stichting? Stichting Classic Concerts. Goed, nou dan weten we dat. Hey, even teruggekomen op deze ja. Menji Han. Ja. Uh, hoe oud is die? Hij is 37. Dat is te heel bijzonder, want zijn debuut CD uh, onder het label Cobra Records... uit 2017... Ja. met... Uh, een, een, een, een Iberia-muziek... Uh, ja. werd met veel lof uh, ontvangen. Ja. Maar dat is best heel laat. Dat, die, is, dat, die... ik, dat, dat kan best laat zijn. ja. ja. Als hij pas in 2017 een, een, een ja. album heeft gemaakt. Ja, ja, ja, nee, dat kan, ja. Ja, nee, dat blijkt. het ander niet uit te sluiten. Maar is hij uh, in Shanghai bijvoorbeeld wel heel bekend? Nee. Of waar is hij wel heel bekend Op zijn tweede leeftijdsjaar is hij uit Shanghai ja. naar Nederland gekomen. Dus hij heeft zich in Nederland gevestigd. Ja, oké. Okay. En hij is dus wel heel erg bekend onder bijvoorbeeld... Uh, hij is kamermuzikus ook, naast piano spelen speelt hij ook piano met kamermuziek ensembles. Ja, en dan hoef je één keer je naam te noemen... en te zeggen dat je beschikbaar bent als pianist. En de rest van je leven ben je gewoon onderdak. Dus ja. kijk, ik, wat wil het zeggen dat de hele wereld je naam kent... dat je wereldberoemd bent? Het gaat over dat je bankrekening iets zegt dat je kunt voortbestaan. Dat mm -hmm. is veel belangrijker. Ja. Ja. En daarvan ben ik er overtuigd. Maar heb doen. jij dat nooit zelf willen doen, dat soort uh, uh, dat, uh, kamermuziek? Ik bedoel, als je orgel speelt, kan je natuurlijk ook wel een beetje piano spelen. Oh ja, natuurlijk. Maar ik heb mij in de tijd meer ontwikkeld als, uh, als pianopedagoog. Okay. Ik heb dus uh, drie dingen gestudeerd in de tijd. Ik ben dus Klassiek kerkorgel, met toch wel een specialisatie in oude muziek, rond 1600 die tijd. Daar kan je me alles over vragen, Daar weet ik alles van. En uh, daarnaast heb ik dus uh, koordirectie gedaan. Dus ik ben nu een beetje dirigent in rusten. Maar ik heb een hele periode, vijf, zes koren per week mee gerepeteerd. Dus hetzelfde, of je beroemd bent. Jo, ik was een keertje jarig en toen kwamen er 250 mensen op mijn receptie. Kijk. Weet je? Dat is lekker druk. Al die koren <laughs> kwamen allemaal langs. Ze hebben jaren. allemaal te Heel, <laughs> heel, zon, heel zon, veel bloemen ja, ja, en gelukkig chocola. Niet, gelukkig niet in huis. Maar, ik wou net zeggen. Maar ja, ja. we hebben een receptie georganiseerd. Ja. Voor zoveeljarig bestaan als organist. Ik weet het niet meer. En, maar de 250 ja. gasten. Weet je, dus, ja, dat voel je wel gewaardeerd. Nou, dat is buiten alle kijf. Ja. Uh, ja. Kijk, en het voorbeeld. We komen hier dus in 2018 uh, met z'n tweeën wonen. Daan en ik. En ik krijg een brief, omdat ik ingeschreven stond als Nederlands Hervormd. Dus ik kreeg een brief van de protestante kerk. We hebben een, een welkomstochtend, welkomstavond. Kom langs, zegt tegen gedaan. Ja, wat moet ik met die mensen? Ik ga erheen en ik kom s'avonds thuis. Dus ik ben hoofdorganist voor de dorpskerk. Dus ja, ja. dat zijn. Ja, toch. En wij hebben natuurlijk massa dat we zo'n kerk hebben dat het duidelijk zijn die, waar, waar, waar je dit soort dingen kan doen. Ja, ook zeker. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ja. ik doe ook, ja. tot en met, hè, dat weet jij ook, mm -hmm. met de kinderen aan toe ja, ja, probeer ja. ik uh, ...dingen voor me raar te krijgen. Ja. Dus uh, daar zal het mij niet, uh, niet aan lukken. Dus, uh, nou, dat is mooi, Willem. Ja. Ik, ja. Uh, nou, ik ben wel trots op jullie dat, uh, dat, je, dat, allemaal zo, uh, ja, dat je dat soort talent naar, uh, naar uh, Zand vertaalt. Ja. Oh ja. Ja, dat, dat is wel uh, bijzonder. best ook kritisch op mensen die we uiteindelijk vragen om te spelen. Oh, een ja. Tijdje geleden komt er iemand in de kerk. Ja, mijn oom, die kan ook wel wat leuks. <lacht> ja, en die vindt ook wel leuk. Ik zeg, nou, het staat hem vrij, dat is echt waar. Ja. Het staat hem vrij om de kerk te huren. Ja, nee, jullie moeten, ik zeg maar, organiseren. Ja. Want wij zelf uh, gaan niet uh, overal achterheen landen. Jullie, gaan jullie zullen niet Frans Bauer snel nou, uitleggen. Zo. Gebroeders Zou Jussen. Nog, <lacht> nou, nou, die Zou die nog die kunnen. Nee, hey, tuurlijk. Maar ik bedoel ja, mijn oom die ook wat piano speelt. Ja, dat vind ik leuk. Maar laat hem, laat hem de kerk huren. <laughs> He? nou, ik heb laatst met Open monumenten gedacht heb ik de Vleugel open gezet. Ja. En daar hebben een heleboel mensen op gespeeld die gewoon oh, ja. de kerk binnenlopen. Zeg, oh, jongens wat grappig. Er staat hier een piano Doe even wat. Ja. Nou, dus een nieuw talent ontdek. Heeft tot, uh, dat niet, maar in ieder geval oh. heeft dat bijzondere. Uh, mensen geraakt waren door, door ja. het spelen. Van, oh, dat kan je ook spelen, oh, en dat kan je ook. Ja. Dus zelfs daaraan zeg ik dat ik daaraan uh... Kijk, voor het orgel is het wat ingewikkelder, maar niet helemaal. Want een paar jaar geleden kwam op Monumentendag... kwam niemand minder dan de burgemeester boven. Die zegt tegen mij, zeg, kan je hier nou ook wat populairs op spelen... Ik zeg, ga je gang. Dus die heeft een stuk jazz op dat orgelgesprek. Echt waar? Oh, wat grappig. Daar gaat ie. Nou, ik hoor een nieuw concert. Ja. Nou, goed voor jou. Ja, heel goed. Dus. Oké, okay, Willem. Nou, hartstikke bedankt voor uh, ja. deze uitleg. En, Morgenmiddag om drie uur. Morgenmiddag drie uur in de, de eh, dorpskerk. En wat kost het? Tien euro. Nou, dat is voor en niks. er voor nog een kopje koffie erbij de nou. pot voor pillenpap. Echt. Wat een feest. Dat is weer in Zandvoort. voor Hè? Dat kan alleen in Zand. Nou Carina, mag ik jou hartelijk danken. Nou, want jou het is bedanken. bijna 12 uur. 30 seconden. en uh, Ik vond het een... Uh, een, een Heel interessant allemaal. Boeiend gegeven. Ja, het, ja. Is een, uh, het is een politieke touch. Een Dat politieke wel. touch. En, ja. uh, en, en natuurlijk het eind met Willem. Hè. Ja, altijd. Dus altijd. Een altijd, altijd. De muziek ja. voert toch ja. de boventoon. De muziek voert de boventoon. Een hele fijne dag voor iedereen. Ja. Uh, maak er wat niet moois van. Deze mooie dag. van. En uh, we houden contact. En volgende week zijn we er weer.